Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In het noorden van Scandinavië begint vandaag een grote oefening van de NAVO. 20.000 militairen uit 13 landen gaan naar Noorwegen, Zweden en Finland. Die laatste twee landen zijn net lid geworden van de NAVO. Ook Nederland stuurt 800 militairen en nog twee marineschepen. Een van de doelen van de oefening is Rusland te laten zien... dat de NAVO snel troepen kan inzetten als dat nodig is. Apple gaat deze week de App Store aanpassen. Tot nu toe bepaalde het bedrijf zelf welke apps er te vinden waren. En makers moesten een flink deel van het aanschafbedrag afstaan aan Apple. Verslaggever Nando Kastelein ziet de iPhone als een stad met de App Store als de enige markt. Waar het stadsbestuur, dat is Apple, volledige controle over heeft. Het stadsbestuur bepaalt wie er op die markt mag verkopen. Uh, kan de verkopers ook de toegang ontzeggen en kan die verkopers ook commissie vragen. De EU vond dat het bedrijf te machtig was en heeft daarom bepaald dat gebruikers hun apps ook ergens anders moeten kunnen halen. De ANWB heeft de laatste tijd een hoop telefoontjes gekregen van wintersporters. Het ging niet alleen om mensen die moeite hadden met de sneeuwkettingen, lege accu's of andere problemen met de auto. Er werden ook een hoop ongelukken op en buiten de piste gemeld. Ruim 1100 wintersporters melden letsel en 10.000 Nederlanders belden Autopech onderweg of op de wintersportbestemming. Dit is een stijging van 10% ten opzichte van vorig seizoen. 170 windsporters zijn met een ambulance of lichttaxi teruggebracht naar huis. De meeste letselmeldingen kwamen volgens de ANWB uit Italië en Oostenrijk. Het weer nog droog, maar wel op veel plekken wolken. Later, vooral in het zuiden en aan de kust, steeds meer zon. Bij 9 tot 12 graden. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Hoef geen vis en chips, hoef geen pa l. ja, no, ik weet niet eens wat dat is. Zet de radio aan, ik hoor stroomai met papa Oethe, zal niet stoppen tot ze zeggen ja, ja, dat doet hij goed hé. Hey. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga, Europa, pa.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 waaronder ook het asfaltprobleem uh, en dat is een beetje de asbest, de, de asbest probleem ja. sorry dat is een beetje de hoofdmoot van deze vergadering geweest ja zeker en uh, hoe? je haalt ook flink uit als uh, verslaggever ja gemeenteraad na eindeloze discussie mm -hmm. akkoord over standering nou dat ja eindeloos is eigenlijk uh, uh, dat zou je zeggen dat is een kwalificatie maar het was ook eindeloos um,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 Uh, Sorry, is dat niet vreemd? Nou, dat is op zich niet gek hoor. Want je kan ook natuurlijk nog tijde, tijdens een vergadering uh, kan je dingen uh, uh, bespreken met elkaar. En juist tot ja. een compromis komen. Alleen, Dit uh, is van tevoren geschreven. Uh, ja, daar lijkt het wel op natuurlijk. Ja, zeker. En daar kom ik even terug op, op, uh, uh, op eerdere vergaderingen. Ja. Daar wordt door een aantal partijen wel eens kwaad gekeken als er een abonnement of een motie ingediend wordt.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 uh, dat eigenlijk dinsdagavond de commissievergadering pas echt plaats kon vinden en dat men, men er eigenlijk <laughs> achter kwam. We hebben hier nog veel meer tijd nodig om een goed gedegen besluit te nemen. Maar toch wordt en, er dat, besloten. en dat is een beetje de, de tendens, ook de laatste tijd bij een aantal belangrijke punten. Hè, want er wordt natuurlijk... nou, ik wil hem even terugkomen ja. naar uh, Santwoord Beyond. Ja, het racefestival. Ja. Daar, da, da, daar wordt ook iets besloten zonder uh, uh, goede ondergrond.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 2 maart. Dus we zijn natuurlijk wel heel benieuwd wat eruit gaat komen. En ik denk ook Zandvoort. Kijk, iedereen is fan van de Formule 1. Of Ongeveer. veel mensen ja. zijn, uh, dragen dat een warm hart toe. Het is een, uh, een, een evenement wat Zandvoort, blijkt ook uit onderzoek, veel brengt. Ja, dat, uh, maar daar niemand... Maar niemand... Je kan niet aan niemand uitleggen dat er uh, 700.000 euro... Ja, belastinggeld, uh, Gemeenschapsgeld, inderdaad. Uh,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 te woord staan. Mooi. Uh, ja, het is, ik ga hier in de zomer en straks een beetje over een paar maandjes weer terugkomen. Okay, nou Dan ga ik, ik weer die zeggen, ijsvogel spotten. Geniet er nog een beetje van. Want, Wij want, lopen uh, nog even door. Onze twee gasten zitten al klaar over, uh, ja, te snap stellen, over ik. de bunker. En we spreken je ja. volgende week. Dankjewel. Hartstikke goed. Bye bye. Bye bye.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 Just touch the water, my toes just touch the water, my toes just touch the water. I walked a mile just to find the edge, someplace low enough.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 dat heb ik meer als metafoor genomen. Het gaat wel over bunkers, maar eigenlijk gaat het over het verleden van Zandvoort in de Tweede Wereldoorlog. Dat is veel ruimer als uh, de betonklotsen die we uh, kennen en inmiddels ja. veel al onder het zand zitten. Ja. Um, Anne Marion, um, hoe sloeg dat in bij jou, de, de, uh, de geschiedenis van de Zandvoorter? Dat was net even over de fiets. Ja.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 Dus in de, in de waterleidingduinen ja. en we hebben ook uh, een belevenistafel en daar kan uh, Anne-Marion wat meer over vertellen. Nou, ik kom even terug op die, die helifactie afgeschoten, Dus als je in, uh, in de uh, waterleidingduinen bent, daar zie je nog hele geschutsen uh, uh, opbouwen die toen gebruikt werden daarvoor. Ja.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 Want je kennis. Dus over de Tweede Wereldoorlog. Dus um, als je de, de tentoonstelling hebt gezien, dan kan je natuurlijk kijken of van tevoren of, of, al of kijken je het wat je eigenlijk hebt. weet. Of je het begrepen ja. hebt. Ja, En dat is natuurlijk leuk voor, de, voor de, de scholen die komen. Die kun je daar zeg maar op afsturen. En een, met gerichte ja, vragen de... Eén van mijn vragen was daar ook op. Daar zat ik vanmorgen een beetje ja. over na te denken. Uh, dit is historie. Ja. Um, jongen als ik was, heb ik gespeeld in bunkers. Ja.